Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op drie dierentuinen, pretparken en fitnessclubs balen. Want voorlopig gaan ze niet open, ook al stond 11 mei daarvoor als mogelijke datum in het openingsplan. Het demissionaire kabinet ziet dat dus nog niet zitten. Ze vinden dat de cijfers niet genoeg dalen. Verslaggever Ewout Kivit. En op zich is dat wel opvallend, want twee weken geleden adviseerde datzelfde OMT ook. Uh, dat dat ze het kabinet beter nog één week kan wachten met die versoepelingen. Toen deed het kabinet dat niet. Uh, en dus gingen de terrassen afgelopen woensdag open en verdween ook de avondklok. Maar ja, nu wilden ze dat toch niet nog een keer doen. Uh, nu volgt het kabinet dus wel weer dat uh, Management managementteam. De sportscholen en de attractieparken hadden er juist al helemaal zin in, maar ze moeten nog even geduld hebben. En in ieder geval een week langer. In Groot-Brittannië zijn veel mensen geschrokken van beelden uit een Schotse varkensstal. Te zien is hoe varkens met een hamer worden gedood en hoe biggetjes tegen een betonnen vloer worden geslagen. Een dierenwelzijnsgroep heeft dat stiekem gefilmd. De eigenaar van de varkensboerderij was bestuurslid van een organisatie die vlees promoot en juist moet zorgen voor het welzijn van de varkens. Hij heeft zich uit de organisatie teruggetrokken en supermarkten willen niet meer met hem samenwerken. 180 gelukkigen zitten in het vliegtuig dat nu opstijgt naar Gran Canaria voor de tweede proefvakantie. Er 45.000 aanmeldingen voor. De vakantiegangers zijn allemaal negatief getest en gaan een week weg. In tegenstelling tot de eerste proefvakantie naar Rodos mogen ze nu wel het resort verlaten. En woon je in Leeuwarden? Kijk dan komend uur even omhoog. Want misschien zie je de eerste divisiekampioenen van Cambuur boven je huis. In plaats van een huldiging op een plein vliegen de voetballers in een helikopter over de stad... Gisteravond was het ook al feest. Bij het stadion stonden toen honderden supporters met vuurwerk en drank. De wedstrijd tegen de Graafschap eindigde toen trouwens in 1-1. Waren fans in Doetinchem ook blij mee? Want nog één keer winnen en dan promoveren ze naar de Eredivisie. Dus stonden ook daar fans met vakkels. Heb ik het weer nog voor je. In het noorden en noordoosten kan er een buitje vallen. Verder is het een stralende dag met veel zon en 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Er staat een korte file op de A8 Amsterdam-Zaanstad door een brugopening. Bij Zaanstad 2 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Dat deze geluidsdragers de tante hebben doorstaan. De klanken van de leer En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Niet met de deur slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Niet op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster, zijn de buren. Ja, zuster, nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.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 het boek zat vol herinneringen, weet je nog wel? Wij zeiden wel eens, als iets even zal zijn, en wij gaan zo door, wordt het album te klein, weet je nog wel?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 40, 50, 60 in de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard bedank ik even je Draaier voor het beschikbaar stellen. Elke week stelt hij al deze mooie muziek beschikbaar voor dit programma... waar wij gelukkig natuurlijk heel erg blij mee zijn. En waarschijnlijk u ook, want daar doen we het voor. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 in de jaren 70. En als opening horen u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje... Een opname 1928. En de volgende artiest is dezelfde als die we als opening hoorden. Vorige week had ik ook al meerdere nummers van deze artiest. Louis Davids. En in 1937 moest hij zijn werk bij het Koerhuis Cabaret opgeven. Dat was vanwege zijn astma en zijn vrij onverwachte dood op 55-jarige leeftijd. In 1939 werd mede veroorzaakt door astma. en hij werd gecremeerd in driehuis en zijn as is in een uh, columbarium van het crematorium bijgezet. En de resten van zijn zwager Filip Rido pinkhoff en zijn zusje Heitje Davids werden later bij hem geplaatst. U hoort het nu wederom. Louis Dames met een weekendje in Scheveningen. Wie thuis hoort bij de rijken en zich moet laten kijken en op de pier moet zitten om anderen te befitten wie een auto moet besturen al zou je hem der buren en onder het chaufferen blijft zitten gewoon George, als ik naar Nice ga, met mijn Hispano-Suiza, dan stuur ik jou een kaartje. Ik maak nog een boulevardje, Of wie in het luxe bad zwemt en daarna naar de stad treemt. Die weet wat knal en chic is, maar niet wat romantiek is. Toch wie op scheve schoenen, gespeend is van miljoenen. Kan desnoods met een krant aan, eens naar het stille strand gaan. Waar het zo gezellig druk is, waar liefde en geluk is. Waar kinderen kuilen graven en oude opa's draven. Waar mensen eerlijk zweten en apenootjes eten. Waar badkostuums te huur zijn, die pas voor elk figuur zijn. En menig een zegt, lieve schat, ik heb een goede week gehad. Ik breng een weekend door met jou in heen. Samen aan het stillestrand in Scheveningen. Een spraakzame familie met Mokums domicilie, dat hoort. Aan hun spietse met pakjes brood op fietsen en schoon voeten, omdat ze baaien moeten. Eet snak het zure stokken en kleffen, nog gaan blokken. maar slaat kokette gillen waarvan de duinen trillen. Waar heeft zich aangekleed en een pantalon vergeten? En die zo onombonden op madersteur gebonden, maar zegt is nonchalance, omdat je stinkt de chance hiernaast op dat nekijven. Jij weet nooit heer te blijven, maar wenst hem enkele rampen van Koorts tot lichte krampen Pa zegt als het me moet schat Dan vuif ik op een bloedbad Ben je dan pas te vrijklier Ik maak de rode zee hier Pa zegt is waar podome Er zou haast ruzie komen Hij kietelt de ma weer in haar zij En met een zandbas neuriet hij Ik breng me nu draaien in het zand met een ijsko in je hand zo samen op het stille strand Taal. Waarom zou ze dat nou doen? Ze zouden toch best eens een beetje gezelliger kunnen zijn? Maar ja, om de een of andere reden schijnt dat niet te mogen. de gewijzelde tarieven... zenden wij u ingesloten dubbelpunt. Oh, wat zijn dat toch aan akelige brieven... als u omgaand uw beslissing melden kunt. En hey, wat schrijven al die zakenmannen toch een nare taal? Waarom schrijven ze niet al... Come Volgen op ons leven. Van de 17 hebben wij de eer. En inmiddels, mijne heren, wij verbleven. Heh, waar zit nou die lamme maar ook alweer? Och, wat hebben al die zakenmannen toch een, toch een nare tong? Waarom schrijven ze nou niet? Schelen die centen, o ochtend. kom maar, het wordt lente. U zou echt op onze firma zeer verplichten, als u, kijk dan toch, nu zit die wagenklem. Als u ons gaat even wilt berichten, en nou tik ik weer berichten met een M. Waarom moet je in die brieven nou toch altijd zo? Zoom. Muziek van Lea Dorano met geachte cliënten. En daarvoor hoor u Doris, oftewel Tom Manders met twee bijen. En de volgende artiest is John van Leeuwarden. En uh, u kent hem natuurlijk als uh, Johnny Lyon. Geboren in Den Haag op 4 juli 1941 en overleden in Breda op 31 januari 2019 was een Nederlandse zanger en acteur. En Lyon was de zanger van de Jumping Jewels... en werd later als soloartiest bekend met die hele grote hit Sofietje. En die hoort u nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Johnny Lyon met Sofietje. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje... op een Amsterdamse Zij was Hollands als het gras... Als een molen aan een plas, ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen. Iets wat Cupido wel weet: dat ze mij meteen iets deed, meteen iets deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn. Waar ik op de beide wereld, wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is een lente symfonie. In haar stem hoor ik een liedje, een melodietje. Het is een liedje met een laag Dat ik hoor sinds ik haar zag Sinds ik haar zag Ik zag meisjes in Parijs Turijn, in Helsinki in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooiste is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sofietje is een symfonie. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was.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 Maar die tijd Komt niet weer De Zuiderzee Heet nou Bijselmeer Een tractor gaat. kapitein. Hier ook. En die grote dikke. Ja, dat moet mal Japie zijn. Opa en die blonde jongen. Vooraan bij de fokken Oppa Opa, zeg nou wat. Die jongen is je ome. Die is dood in het diepe water. Van de haven in die novembernacht voor twintig jaar. Door 't wrakke water is hij begraven, maar als ik nog even wacht, zien wij. in een razend verweer, ongestraft slaat niemand haar neer. Nu jaren later, hier paarden draaien.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 Jij bent het liefste meisje dat ik ken. Daarom wil ik voortaan met jou nog leven gaan. Ik wil beslist geen andere meer. Daarom vraag ik weer. Laura. Ik kan wassen, ik kan zeemen, ik kan je hondje weer buiten nemen. Ook in koken ben ik wat dat Toe geef me toch een kans, ja, ja, ja. Laura, Laura, mooie Laura, laula, wil van jou. Jij hebt de mooiste benen die ik ken Mijn hart is waar van slag sinds ik die benen zag Doeg ooit vannacht, je sleurt wel uit de traan Laat me vinden gaan ja. Een Kees met een C, met Laura, Laura, mooie Laura. En daarvoor hoorde u Sylvain Poons, samen met Heintje Davids... met die Zuiderzee-ballade. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En iedere zondag tussen 9 en 10 kunt u het weer beluisteren. We zitten nog steeds in uh, coronatijd. Ja, u kunt het waarschijnlijk niet meer aanhoren. Vreselijk woord, moeten we verbannen. Maar helaas uh, gaat het nog niet zo snel met de vaccinaties. Nog steeds anderhalve meter afstand. Mondkapjes. Maar het goede nieuws is uh, dat volgende week de terrasjes weer open gaan. Dat we weer een beetje bij elkaar mogen komen. Nou ja, een beetje dan. Anderhalve meter afstand. Twee personen mogen op bezoek komen. Het avondklok, daar zijn we eindelijk vanaf. Dus uh, ja, de vooruitzichten gaan goed en de vaccinaties beginnen weer een beetje op niveau te komen. Dus laten we hopen dat we het binnen pak een beetje drie maanden allemaal achter ons kunnen laten. Maar ja, tot die tijd is het gewoon eventjes uh, behelpen. De volgende artiest is Jan Domenik. Domernik heet hij, geboren in Den Bosch. In 1949, een aantal jaren lid van en begeleid door de band Carousel. Zong bij het Silvio Sextet en was lid van Octopus en de Puppet Show. En was ook betrokken bij de Tobers. Ik heb het over Danny Cardo. wordt wordt het nu met Evelien. Evelien, jij bent de mooiste. Evelien, jij bent een schat. Evelien, ik heb van mijn leven zo iets moois. Nog niet gehad. Blonde haren, rode lippen en een blik. Zo blauw en blij, Evelien. Jij bent de mooiste Evelien. Jij bent van mij. Toen je van dat feestje weg zag gaan, hield ik je aan de plaats. Ik liet jou niet alleen naar huis toe gaan, dat is niks gedaan, zo laat. Evelien, jij bent de mooiste. Evelien, jij bent een schat. Evelien, ik heb van mijn leven zoiets moois nog niet gehad. Blonde haren, rode lippen en een blik zo blauw en blij. Jij bent de mooiste Evelien, jij bent van mij. Bij de huisdoor liet je mij niet staan, mocht weer een gang met jou. In mijn armen ronde jij toen zacht, jij was die nacht mijn vrouw, Evelien, jij bent de mooiste Evelien.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 I'm Al mijn hart, mijn kleine Rosemarie, ik hou van haar en van haar en van De allermooiste voor mij, dat is mijn Roosmari. De mooiste naam die heeft zij, want zij heet Roosmari. Het was gedaan met verrust, zodra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 Oh. Ging alleen de los. Young Hey. Okay. En over Junior Jordaan gesproken. Hij had een hele grote vriendin. En dat was Tante Leen. ze werden vaak begeleid door accordeonisten als Jan Schallig. Ik heb het over Tante Leen. Veel van haar teksten waren van de hand van Jaap Valhoff... Balkhof moet ik zeggen. En haar grootste hit had ze met, nummer, uh, met het nummer Owe oh, Johnny. Dat gericht is aan natuurlijk Johnny, Johnny Jordaan. En die antwoord hierop met het lied Tante Leen, Tante Leen, Tante Leen. Ik ga een liedje over je zingen. Geschreven door uh, Harry de Groot. En dat is de plaat die ik nu voor u ga draaien. En uh, tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Uiteraard, volgende week zaterdag wordt het programma herhaald tussen 1 en 2. En we kijken al uit naar aanstaande woensdag, want er gaat de avondklok eraf. Minder restricties, de winkels gaan weer open. Niet, we mogen niet allemaal tegelijk naar binnen, maar het gaat langzaam beter worden. Ik wens jullie nog een hele fijne week. Nog een fijne zondag. En als laatste, toont alleen met als ik eenmaal. En ik zeg tot ziens. Ik hou van de straatjes van Oud-Amsterdam. Vaakselenter, ik door de. Dan Daar zie ik de plekjes waar ik zo vaak heb gespeeld, en blijf in gedachten soms staan. Dan zie ik mijn moeder het stoepje weer doen. Dan zie ik mijn vader in zijn boezemroel. Ik zeg. Mijn leven nog doen, en als die in de vervulling zou gaan, dan wenste ik even mijn jeugd terug die ik had in mijn oude Jordaan. Dan zocht ik de waan. De schoenmaker zit er niet meer. Nooit zie ik de vrouwen in hun witte jak en rijpen pantofantjes weer. Nog Als ik loof in mijn oude Jordaan. Waarom moet je glorie voor altijd vergaan. Als ik eenmaal de wens van mijn leven mag doen. En als die in vervulling. Ik had in mijn oude Jordaan, dan zocht ik de waan.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 en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlow. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort Duitslandvoort. Gewoon platen van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort Duitslandvoort met Mario Zandvoort. Ik liep op zonder stil, de van zand aan de zee En zag naar bos een grote kist die in de branding leeg Ik wist een mop en kijk er eens in, zin, en weet je wat ik zag? Ik zag een aan, die in dat kistje lag Oh, ik zag een die in dat kistje lag Ik boog hem achter op mijn fiets met 7 meter touw. En pedde ermee naar huis en gaf me aan vrouw. Die kreeg op de zenuwen en riep eruit en vlug. Tot Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur.